5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS het Radio 1-journaal... staatssecretaris Jetta Kleinsma over de maatregelen in haar portefeuille... en hij wordt over uw pensioen. Eerst het NWS-journaal, Jeroen Tjepkema. Het kabinet wil een duurzaam herstel met groei zonder luchtbellen. Dat zei minister Dijsselbloem bij het aanbieden van een miljoenennota aan de Tweede Kamer. We hebben veel welvaartsgroei gefinancierd met schulden.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 In de lucht mag worden zes missietypen onderscheiden. Dit toestel kan al die missietypen aan. Uh, daarvan hebben we gezegd, nu moet het ook nog financieel inpasbaar zijn. Ook dat hebben we geregeld. 37 jaar. Uiteindelijk 37 en uiteindelijk, er, 37. Ja. En uiteindelijk uh, hebben we uh, met in die ministeriële commissie besloten: dit is het beste toestel. Financieel inpasbaar, we gaan het doen. De oppositiepartijen reageren kritisch op de plannen in de miljoenennota. Het CDA, dat belangrijk is voor een meerderheid in de Eerste Kamer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 noemt het een illusie om te denken dat Nederland uit de crisis komt zonder ingrijpende maatregelen. PvdA-leider Samson noemde het verstandig dat het begrotingstekort niet obsessief naar 3% wordt gebracht. De vakcentrales zeggen in reactie op de miljoenennota dat het kabinet zich vooral moet richten op werkgelegenheid. Volgens de FNV zitten honderdduizenden mensen zonder baan... en is het een verkeerd signaal dat het kabinet doorgaat met extra bezuinigingen... Het CMV zegt dat hervormingen banen kosten... en dat er dus tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid moet worden gecreëerd. FNV Bouw is kritisch over de forse bezuiniging van 250 miljoen euro... op infrastructuur en het uitblijven van steun voor de noodleidende bouwsector. De Haagse politie heeft kort voor het begin van de rijtour... met de Gouden Koets twee vrouwen opgepakt. Ze hadden zich gedeeltelijk uitgekleed onder het motto... het kabinet kleedt ons uit... Agenten sloegen een deken om in heen en droegen de twee weg, zegt de politie. Omdat we toch ook willen dat de dag veilig, waardig en feestelijk kon moest verlopen. Ja, en de actie van deze dames paste daar niet in. Het wordt nu aan het politiebureau gehoord, maar ik kan je zo voorstellen dat deze dames zo weer de straat op gaan. We hebben onze celruimte wel voor echte mensen, echte boeven nodig. Volgens de politie is de rijtour met de gouden koets verder rustig en in een vriendelijke sfeer verlopen.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 ANWB verkeersinformatie. Ondanks de buien, toch een normale avondspits bij elkaar 95 kilometer file. De meeste vertraging zit rondom Rotterdam. Er zijn niet al te veel bijzonderheden. Een paar files vallen op. Er is een ongeluk geweest op de A9 ook maar richting Amstelveen. Bij de Alfred Haarlem Zuidstaat 5 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Het is langsgebreid op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Knopend Gouwer 6 kilometer. Er was een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Knopend Ridderkerk 6 kilometer. Daar zijn alle de rij weer open en door de lange file op de A12 is het ook vastgelopen op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwe staat 5 kilometer. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn. National Academic is er voor klanten die meer verwachten. Meer service, meer zekerheid.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 7 over vijf, goedemiddag. Koopkracht, pensioenen, het wordt allemaal minder komend jaar. Pikken we er één sector uit, Defensie, er gaan nog eens 2300 banen weg. Minister Hennis Plasgaard. 2300 arbeidsplaatsen is enorm. En die ontslagen die komen nog eens bovenop de 12.000 die de vorige minister van Defensie Hille al had gepland. Wat dan ook de portemonnee van ons Nederlanders krijgt het volgend jaar zwaar te verduren. De koopkracht neemt af, vooral gepensioneerden en alleenverdieners zijn de dupe. Verder blijft de werkloosheid oplopen tot bijna 700.000 mensen volgend jaar, zo is de prognose. Deze boodschap klonk vandaag in de troonrede en leverde verschillende politieke reacties op. Leden van de Staten-Generaal, sinds vijf jaar komt Nederland met de economische crisis. De werkloosheid stijgt, het aantal faillissementen loopt op...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 en een aantal maatregelen om de economie te stimuleren. Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving... mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen... leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingstaat... langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Leven de koning! Hoera!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 Uh, want die spreekt de tekst uit waar uh, Mark Rutte voor verantwoordelijk is. Maar de inhoud, ja, de inhoud was natuurlijk verschrikkelijk. Nederland ligt al op zijn rug en ja, trad die burgerdeel op de grond ligt na recht in zijn gezicht en dat is heel slecht. Ja, wat ik wel miste was toch wel een stuk perspectief. Door als je even door de ogen kijkt en met de oren luistert van die 700.000 mensen die zonder werk op de bank zitten, ja, dan uh, heeft dit kabinet eerlijk gezegd niet zo heel veel voor hen uh, te brengen, want uh, werkloosheid zal alleen nog al maar oplopen. Wat moet gebeuren is dat in onze arbeidsmarkt we nou eens een keer de keuzes maken die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 investeert in de samenleving, investeert in hoop en vertrouwen, in werk. En dat is het gewoon niet. En dat ik het zeg is nog één, maar als 89% van de achterban van de Partij van de Arbeid dat zegt, dan moet je je toch rotschamen. Wat ik logisch vind is dat mensen uh, zorg hebben. Dat mensen zeggen, uh, oei, weten we zeker dat we hier de goede aanpak hebben? Die horen allerlei economen die wat anders beweren, Die horen allerlei oppositiepartijen die soms wat anders beweren. De eerlijke boodschap op deze Prinsjesdag is dan ook, er zijn geen snelle pijnloze oplossingen. En dat was Jeroen Dijzenbloem, de minister van Financiën. Ik heb zo'n beetje alle politici gehoord, maar geen boer. En uh, wat opvalt is toch wel veel somberheid? Ja, veel somberheid. Je hoorde aan het eind vooral uh, de oppositie. Maar eigenlijk ook het kabinet zelf was niet heel erg vrolijk. En dat zijn we eigenlijk altijd wel gewend hè, van onze premier. Die is toch meestal wel iemand die snel juicht. Maar nu eigenlijk ook niet. Hij zei wel, en dat hoorde je de koning ook in de troonrede zeggen... er zijn tekenen van herstel als je naar de wereldeconomie kijkt. Maar het kabinet hangt ook zeker niet de vlag uit, want de stijgt. Uh, elke dag gaan de bedrijven dicht en nou ja, dat is toch echt de werkelijkheid en vandaar dus uh, ja, toch een wat uh, voorzichtig uh, toon, somber ook ingrijpende maatregelen ook van het kabinet en wat opvalt. Dat is eigenlijk ook dat het kabinet zegt... kijk, je moet niet meer naar ons kijken als overheid. De tijd van een klassieke verzorgingstaat is voorbij. We moeten het veel meer zelf gaan doen. Helpen met je buren, met je familie. Maar in ieder geval niet meer steeds naar de overheid kijken. Dat is wel een duidelijke boodschap ook van het kabinet vandaag. Ja, volgende week natuurlijk de algemene beschouwing. Er wordt uitgebreid over gesproken. Maar als je vandaag naar de oppositie luistert... hoe hard is dan nu al de toon? Nou, je hoorde Roemer al zeggen van het kabinet moet zich graag kapot schamen. Dus best een harde toon, maar je ziet wel duidelijk verschillen. Want CDA en D66 die zijn het ook niet eens met heel veel maatregelen van dit kabinet. Maar zij proberen nog wel te kijken of ze mee kunnen denken, mee kunnen helpen... om dit kabinet aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer. Ze zijn kritisch, maar steken toch wel ergens een hand uit. De SP is veel harder in de kritiek. Roemer noemt het ook een liberaal verhaal. Spreekt helemaal geen hoop en vertrouwen uit. Henk Kroll van 50%. Plus, die heeft ook het woord ouderen niet gehoord in de troonrede, zei hij. En dat vindt hij heel zorgelijk. Dus hij zegt, uh, volgende week zaterdag of aanstaande zaterdag... Eigenlijk zijn er demonstraties in Amsterdam, daar gaat Roemer heen. Henk Krol gaat er ook heen. En de PVV demonstreert zaterdag in Den Haag tegen de kabinetsplannen. Dus er is forse kritiek op uh, deze plannen, al varieert de toonhoogte. Ja, en het is niet alleen bezuinigingen waar voldoende het over gesproken wordt... want uh, ik heb ook Rutte en Dijsselbloem heel duidelijk het over investeren horen hebben. Ja, dat wilden ze vandaag ook wel heel duidelijk zeggen. We bezuinigen niet alleen, maar we investeren ook... Uh, er komt bijvoorbeeld een kredietinstelling uh, waar het midden- en kleinbedrijf geld kan uh, uh, lenen. Want bij de banken is het zo moeilijk. Daar komt dus een speciaal uh, bedrijf voor. En ze hopen dus ook dat dat de economie gaat stimuleren. Dus er zit ook heel veel geld in om te investeren. En ze hopen dus dat dat de economie gaat helpen. Maar geen boer, dank je. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journal. Bij het ministerie van Defensie verdwijnen nog eens duizenden banen extra. Ook gaan er drie kazernes dicht, die in Assen, Rotterdam en op Tessel. Het bataljon van de luchtmobiele brigade verhuist in 2017... van Assen naar de kazerne in Havelte. Bataljonscommandant Jon van Dam legt uit wat de gevolgen zijn... van de sluiting van zijn kazerne. Ja, voor Assen heeft het natuurlijk een enorme economische impact. Maar volgens mij is ook de heer Tegelaar en de nieuwe burgemeester van Assen... is daar ook wel erg helder in. Maar voor ons betekent dat ook iets. Namelijk dat die relatie, die goede relatie die we hebben met Assen... Ja, dat die afgekapt wordt. En dat is toch uh, triest. Maar nou gaat u naar Havelte, Dat is hier half uurtje, drie kwartier vandaan. Dan denk ik, het valt reuze mee. Ja, ach, als ik daarnaar kijk, dat deel dat is dan overkomelijk. Maar ik vind het vandaag niet meevallen. Ik krijg ook collega's in Emelo te horen dat ze wegbezuinigd worden op korte termijn. Het 45e bataillon. En dat raakt ons echt in het hart van de Landmacht. Dat, dat, dat vind ik niet meevallen. En terug even naar Assen. Nou is er ook een actiecomité. Er zijn 5000 handtekeningen inmiddels opgehaald. De stand van gisteren, dus misschien wel op dit moment wel meer. Heeft u nog kleine hoop dat het misschien niet doorgaat? Of was het allemaal zo duidelijk vandaag? Dat ze het kunnen vergeten hier in Assen. Nou, ik, ik hoop voor de regio wel degelijk eh, dat de een en ander nog eh, ter discussie gesteld kan worden. Hè? Maar dat wordt dan echt een politieke discussie. Voor ons als militair is vanmorgen klaar duidelijk gesteld. Wij gaan over naar Havelten. Als ze les zich niet neer bij de sluiting van de Johan willem friso kazerne Volgens burgemeester Abbenhuis gaan door de sluiting meer dan 1400 banen verloren. En dat vindt zij onacceptabel. Welke boom hier in Den Haag? Want je kijkt natuurlijk naar die hele begrotingsplannen. de bezuinigingsplannen van uh, Defensie. Uh, we weten van die 2400 uh, extra banen die weggaan. bovenop de 12.000 die al door haar voorganger zijn geschrapt. Maar dan, dan koop ze wel de JSF-straaljager. waar toch al zo'n 15 jaar over wordt gesteggeld. Move cool. on omdat dat toch het beste vliegtuig voor de beste prijs schijnt te zijn. Ik kan dat zelf niet controleren, ik ben geen vliegtuigtechnicus. Maar uh, het kabinet is tot de conclusie gekomen dat dat het beste vliegtuig is. Uh, ook voor een betere prijs toch dan lange tijd is gedacht. En vandaar dat ze hebben besloten om er 35 te kopen. We hebben er al twee, dat zijn die testvliegtuigen... waar ook al zoveel over te doen is geweest. Uh, het past ook bij de ambitie die de minister met de krijgsmacht heeft. Want het is volgens de minister uh, de bedoeling... dat de krijgsmacht nog allerlei uiteenlopende Taken kan verrichten, dat is volgens haar nodig, en euh, nou ja, die JSF zou het beste in staat zijn om al die taken uit te voeren, en vandaar dus dat er uh, tot is besloten om dit toestel te gaan kopen. Uh, en dat is besloten ook door de PvdA-bewindslieden... Uh, uit de partij dus, die uh, zich lange tijd uh, buitengewoon kritisch... heeft opgesteld over dat uh, vliegtuig. Maar die nu in de ministerraad in elk geval door de pomp zijn. En ook de partijleiding heeft zich Kamers hier al bij neergelegd. Ja, je liet het woord vallen. Ambitie, wat betekent dit voor de ambitie van de krijgsmacht? De ambitie van de krijgsmacht die gaat omlaag. Uh, Hans Hille, de vorige minister, die bezuinigde al een miljard op Defensie. Er komt nog 350 miljoen overheen van minister Hennis. En uh, dat kan niet zonder gevolgen blijven. Er gaan kazernes. Worden F-16's aan de grond gehouden? Er wordt een bevoorradingsschip verkocht uh, voordat het in de vaart is genomen. Uh, voortaan kan er nog maar één grote missie tegelijk worden ondernomen. Uh, een missie zoals in Oeruzgan blijft wel mogelijk, maar dan niet ook nog een missie in Irak of ergens anders. En uh, volgens uh, minister Hennis is het inmiddels zo dat de bodem wel is bereikt. En vanmiddag bij ons op Radio 1 formuleerden ze dat als volgt. We zitten nu wel echt op de bodem. Het ijs is heel erg dun, dus meer kan er gewoon niet meer af. Ja, en dat is een uitspraak van minister Hennis, meer kan er niet af. Waar ze nog heel vaak aan herinnerd gaat worden, zolang zij minister is. Want uh, de vakbonden en ook de, de oppositiepartijen in de Tweede Kamer, daar is dit natuurlijk uh, koren voor op de molen. En zij zullen haar daar nog vaak aan herinneren. Ja, maar mag ik dan toch een keer die vraag herhalen? Waarom dan toch die JSF? Nou ja, omdat het volgens haar het beste vliegtuig is. En Nederland wil met de krijgsmacht toch nog op een internationaal hoog niveau kunnen meedoen. En uh, dat vliegtuig schijnt dus aan die, die kwaliteiten te hebben die daarvoor nodig zijn. Welkom Bam, dankjewel. Graag gedaan. We gaan vanuit de lucht naar de grond. De files in Nederland, Jolanda van der Velden. Vooral veel vertraging bij Amsterdam nu op de A9. Dat heeft ook te maken met een aanrijding van Alkmaar naar Amstelveen. Bij de Alfred Haarlem-Zuid staat 7 kilometer. Daar is de rechter reishok dicht. Geeft ook vertraging richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knopend Rottepolderplein nu 9 kilometer. Het is 17 over vijf. Mevrouw Kleinsma, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Jette Kleinsma, staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U was even goed geluisterd, even teruggelezen... maar in de troonrede wordt uw pensioenplan niet vermeld. Bent u vergeten? Nee, geen zins hoor. Um, kijk, we zijn natuurlijk nog doende hè, met, uh, met het maken van de wetgeving. Uh, we hebben nou het uh, bestuur van de pensioenfondsen goed op orde. En nu zijn we bezig met de kaders voor de pensioenfondsen. Uh, en dan heb ik het dus over het pensioen in de tweede pijler, zoals we dat zo mooi noemen. Dus dat is eigenlijk wat pensioen termen. wat, uh, wat, wat uh, werkgevers en werknemers samen opbouwen. Ja, precies. Want uw plan gaat dat plan het halen. Uh, nou ja, ik, uh, uh, ik doe vanuit het kabinet mijn uiterste best om uh, natuurlijk met uh, de Eerste Kamer samen te kijken naar... ja, hoe richten we het nou precies in? En ik heb goed begrepen van de Eerste Kamer... dat ze nu een nader verslag aan ons gaan sturen. Een dus, nader verslag, wat eigenlijk, eigenlijk iets heel anders is. Hè? Want D66, CDA, GroenLinks, die, die willen eigenlijk gewoon iets heel anders, toch? In de Eerste Kamer? Nou, uh, die hebben natuurlijk wel wensen. En die gaan ze dus in het verslag opschrijven. En dan kunnen we kijken of we over en weer uh, bij elkaar kunnen komen. kunnen we dan gesprekken van een oorspronkelijk Jetta Kleinsmapploen? <laughs> nou, dat, dat is te veel eer, denk ik. Want kijk, deze plannen kwamen voort uit uh, het regeerakkoord. Uh, het gaat om uh, het Witte Veenkader. Dus dat is, uh, zeg maar, heel erg fiscaal hè, mm -hmm. van financiën. Wat is ingewikkeld, dus, hè? Dus Frans Wekers en ik trekken het uh, dossier samen. Uh, en uh, ja, oorspronkelijk Jetten Kleins, maar plan zou ik zo niet willen noemen. Nee, want dan komen natuurlijk die wensen en die eisen bij. Gaat het allemaal wel goed komen dan? Nou ja, wat ik al zei, uh, kijk, ik ben altijd van uh, opgewerkt uh, voorwaarts... Ik wou nog en... zeggen, onverbeterlijk optimisme. Ja, ja. Maar, maar dat moet je ook wel een beetje hebben, hoor. Uh, want kijk, we moeten de boel wel op de rails houden. En het gaat er nou natuurlijk om dat ook als het gaat om de oude dagsvoorziening... we elkaar goed weten te vinden in ons land. Ja. Als we even kijken naar de ambtenaren. Die sloten gisteren een pensioenakkoord... waardoor ze er 2% op vooruit gaan. Ja. Geld is dat als een voorbeeld voor de rest? Ja, dat zou ik wel echt uh, zeer toejuichen. Ja. Want kijk, als je je pensioenpremie een beetje kunt verlagen... en dat kan, dan uh, is het natuurlijk hartstikke mooi... als je die verlaagde premie in kunt zetten voor koopkracht. Want dat is weer goed voor de economie. Ja. We hoorden de koning vanmiddag zeggen... Uh, dat we eigenlijk gaan van de klassieke verzorgingsstaten naar de participatiesamenleving. Participatiemaatschappij, is dat een oplossing voor de problemen in portefeuille? Nou, wel voor een deel. Ik ben bezig met het maken van de participatiewet. En die wet die zorgt ervoor dat echt iedereen, hè, of je nou uh, wat ouder bent of dat je een beperking hebt, dat iedereen mee kan gaan doen op de arbeidsmarkt. En ik vind het uh, grote verdienste van sociaal akkoord dat de werkgevers hebben gezegd, oké, okay, wij maken 125.000 nieuwe plekken voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Ja, en daar gaat het om als het gaat om participatie. Die dieren, meedoen. Maar met participatiemaatschappij komt het natuurlijk ook aan op de afhankelijkheid van goodwill van andere burgers. Ja. Is dat wenselijk? Nou ja, ik, ik weet niet hoe het u vergaat... maar ik word heel vaak geholpen door anderen. Um, ja, ik loop niet al te best. Oh. En uh, ja, dan heb je wel eens een arm nodig... of iemand die je de trap op helpt. En uh, ja, dat kun je niet altijd alleen maar door professionals laten doen. Dus, uh, maar kun je het ook verlangen, verwachten van mensen? in een? Ja, nou ja, ik, ik vind het wel fijn om iets voor iemand te kunnen doen. En ik merk dat mensen het ook weer plezierig vinden... om iets voor mij te kunnen betekenen. Maar waar mensen het steeds drukker hebben... om ook een familie nog eens te kunnen helpen. En inderdaad, dat soort participatie... maar wel een eigen kring te kunnen. Ja, maar ik, ben, ja, ik, ik vind oprecht dat, uh, dat het natuurlijk echt en-en-en moet zijn. Hè? Ja, ik, ik snap dat je natuurlijk uh, je broek op moet houden en uh, geld moet verdienen. Maar het is ook echt heel plezierig dat je voor degene van wie je houdt en om wie je geeft, echt niet alleen maar in geld iets kunt betekenen, maar, maar kun ook, ook gewoon in tijd. Kun je het ook afdwingen, die participatie? Nou, je kunt wel zeggen tegen mensen... Uh, luister eens, nou vraag jij bepaalde hulp hè, van professionals... maar wij geven jou uh, voor een deel... Uh, en natuurlijk die hulp als die echt nodig is... en door niemand anders kan worden gegeven... Uh, maar we vragen ook aan jou om gewoon eens in je eigen netwerk te kijken naar... is er nou niemand die gewoon die boodschappen eens voor me mee kan nemen... of die mijn uh, huis van nu anders kan stofzuigen. Ja. We hebben het voortdurend over bezuinigingen. Hebt u vanuit de portefeuille ook nog positief nieuws te melden? Nou, want uh, gelukkig is het zo dat de middelen voor de armoedebestrijding, de extra middelen, recht overeind zijn uh, gebleven. En uh, ja, u begrijpt dat ik daar hartstikke blij mee ben. Ja. Want het kabinet moet overal op bezuinigen, heeft dat ook gedaan. Maar de extra middelen voor armoedebestrijding zijn recht overeind gebleven. Is dat en... genoeg ook om de SP uh, tevreden te houden daar? Nou, nou, nou vraagt u me wel iets heel moeilijks. Ja, want de SP ja, nou, die, die zeggen uh, dat, dat er natuurlijk uh, um, ja, echt never nooit genoeg is. Maar uh, ik vind het echt een ferme stap voorwaarts van het kabinet. Dat deze middelen ingezet kunnen worden. En dat dit voor de mensen die echt een lage wal uh, raken. Nu ook dankzij de crisis. Hè, dat is echt niet makkelijk hoor. Maar dat voor die mensen er dus ook gewoon een vangnet recht overeind blijft. Ja, de Kleinsma, staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dank u wel. Voor uw nou, graag gedaan. We gaan naar Jeroen de Jager. Die zit verderop in Den Haag... bij de Prinsesborrel. Ja, inderdaad. Dat is uh, hier gezellig. de Prinsesborrel. De, te de tegenhanger min of meer van de NCW... of uh, uh, wat is het? VNO-NCW-borrel. Daar staan de mensen achter de dranghekken te kijken... naar de bekende Nederlanders die binnengaan in Nieuwspoort. Hier uh, zijn de jongeren die straks daar bij die... Uh, Nieuwsportborrel, over een jaar of wat naar binnen mogen, maar nu nog niet. De uh, Young Professionals. We gaan het even hebben over het optreden van Willem-Alexander uh, uh, tijdens de troonrede. Wat was jullie indruk? Hoe heeft hij het gedaan? Ik vond het goed. Fris, zakelijk, snel. Sneller dan zijn moeder. Sneller dan zijn moeder, inderdaad. Uh, uh, sneller taalgebruik, uh, makkelijker te volgen. Fris. Heb je het gezien, Anne? Ja, ik heb het zeker gezien. Maar? Op kantoor hebben we het gekeken met z'n allen. Beetje meegetwitterd? Beetje meegetwitterd, meegekeken. Nee, het was echt heel gaaf om dit te zien. Literally, wat heb je getwitterd? Nou, dat ik het heel erg leuk vond dat hij ja, zo vlot was. Maar ook een keer een ander gezicht op, uh, op de troon. En uh, eigenlijk vooral dat hij het goed deed. Speculaties waren er over uh, de iPads uh, waarvan hij zou gaan lezen. Of, of uh, nou, misschien wel Google Glass zelfs. Maar een grapje maar. Uh, viel dat tegen dat hij dat niet deed? Nou, ik denk dat het nog wel redelijk veilig is om het even van papier af te doen. Als zo'n ding vastloopt, zit je meteen daar nou op de troon. <laughs> dus ik denk dat hij het zekere voor het onzekere genomen heeft. En ik snap dat helemaal. Tips voor volgend jaar? iPad. iPad? iPad, ja. Of misschien wel uh, schermen waar je het gewoon vanaf kan lezen. Zoals Obama doet. Zoals Obama doet. Jij nog tips? Ja, dan misschien dat hij een keer moet gaan staan. Echt gewoon moet gaan toespreken in plaats van statig te zitten. Ik denk dat die papieren weg moeten desnoods ergens van aflezen... of gewoon uit zijn hoofd. Ik denk dat dat weer wat jonger mag, wat frisser. Okay, dit was het vormgedeelte, Tim. Uh, we gaan het straks over de inhoud hebben. Bijvoorbeeld over die uh, participatie-samenleving. Uh, Toch wel een beetje het centrale woord van uh, de troonreden. Zeker, dat is ook een voortdurend terugkerend woord... in de discussie die wij hier voeren. Um, tegenover mij zit uh, opnieuw Ivo Arnold. Goedemiddag. econoom van de Erasmus Universiteit. De cijfers zeggen niet alles. Maar natuurlijk moeten we het toch even hebben over de cijfers. die verband houden met de economie. Die krimpt dit jaar. Maar gaat volgend jaar, althans, zo is de prognose van het CPB. weer een klein beetje groeien: een half procent. Dat doen we nog niet een echt uh, robuust herstel. Nee, en er is ook al veel over gezegd. Het is een beetje aan de optimistische kant namelijk. Hè. En dat geeft CPB zelf ook wel toe in de macro-economische verkenningen. Ze verwachten dat het effect van het 6 miljard pakket op de consumptie heel gematigd is. Nou, dat kan tegenvallen. Ze verwachten dat de huizenmarkt stabiliseert. Ja, dat hebben we ook niet in de hand natuurlijk. En zo zijn er nog wat neerwaartse risico's. Want als we zeggen, ze noemen zichzelf optimistisch. Zeggen ze daarmee eigenlijk, wij zijn te optimistisch. Nou, uh, je kunt ook lezen in hun rapport een, een overzicht van voorgaande jaren. En ze hebben steeds de consumptiedaling onderschat. Dus wat dat betreft hebben ze de afgelopen jaren niet zo goed gedaan. Maar kun je niet in leren dan? Ja, dus, dus wat de overweging is om nu weer aan de optimistische kant te gaan zitten, dat weet ik niet. Kan niet in hun hoofden kijken. Ze maar ze hanteren dezelfde modellen natuurlijk. Of, ja, of kun je ja. daar een aanpassing van maken? Um, je kunt dat aanpassen. Je, je zou de doorwerking van lastenverzwaringen uh, na komend jaar al wat sterker in de modellen kunnen gieten. Dat is een keuze. Ja. Um, we kijken naar de troonreden. Want daar is een aantal maatregelen aangekondigd die de economie hopelijk gaan stimuleren, zo mogen we meer belastingvrij gaan schenken. Gaat dat helpen? Ik denk wel dat het een goede maatregel is. In individuele gevallen kunnen mensen met restschulden daar heel erg mee geholpen zijn. Natuurlijk als een familielid wil helpen door een deel van het vermogen te gebruiken... om die restschuld op te lossen, dan kan, kan dat behulpzaam zijn. Het is heel moeilijk te voorspellen wat voor macro-economisch dat effect, effect dat zal hebben. Want het hangt er vanaf hoeveel mensen zijn er die dat vermogen willen gebruiken. Hè? En ook ouderen die hebben te maken met onzekerheden over het pensioen... en over de, de zorg, de langdurige zorg bijvoorbeeld. Dus er valt eigenlijk geen voorspelling over te maken. Want het is per persoon iets van 5000 euro per jaar... Ja, dat... Wat je mag schenken. En dat wordt dan meer? Het wordt veel meer, ja. ja. Een bedrag van 100.000 genoemd. Maar... Precies, maar dan is het ook de veronderstelling... dat je dat dan wel in de economie pompt. Nou, het, het, het zou een middel kunnen zijn... Uh, misschien niet alleen in de economie pompen... maar ook om de restschuldproblematiek aan te pakken. Hè. Want nu zitten mensen vast. Ze durven niet te verhuizen, want ze hebben een restschuld. En uh, als dat opgelost wordt door een bijdrage van familieleden... dan zou dat wat verlichting kunnen bieden. Even een stukje zekerheid geven. Ja, en het mogelijk maken om weer door te gaan. Om te, om te verkopen en weer uh, opnieuw te beginnen met een nieuw huis. En dan hebben de ontslagvergoedingen uh, mensen kunnen die vergoeding fiscaal aantrekkelijk in één keer opnemen. Zo is de bedoeling. En er komt een Nederlandse investeringsstelsel instelling. En, en bedrijven kunnen investeringen versneld afschrijven. Uh, nou. Klinkt dat als een goede maatregel? Naar ja, die, die, die rond de stamrecht BV's is een slimme maatregel... om belastingen na 2014 te halen, zodat het tekorten meevalt. Ah, als je, als je, nou, het is een soort van truc, maar als je toch al van plan bent... om die stamrecht BV's af te schaffen, ja, dan is dit gewoon slim gedaan. Ja, die Nederlandse investeringsinstelling, of, ja, daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. Want als ik de als ik nou nota lees, dan staat erin... dat we op die manier schoolgebouwen kunnen, kunnen financieren om die te bouwen. Er wordt wel hoog van, hoog van opgegeven. Ja, maar aan de andere kant denk ik schoolgebouwen bouwen. Dat lijkt me een, een basale taak van de overheid. En de overheid kan tegen een hele lage rente nog steeds lenen op de kapitaalmarkt. Dus het doet me een beetje denken aan die publiek-private samenwerkingsconstructies van vroeger. Hè, waar dan met hulp van een bank een tunnel wordt gebouwd. En dan blijkt achteraf de bank de winst te nemen en de belastingbetaler relatief duur uit te zijn. Dus ik zou daar altijd heel erg mee opletten. Kijk, zo leren we toch weer van het verleden. Ivo Arnold, tot later, deze uitzending.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 Vanavond en vannacht trekt een klein lage drukgebied over het zuiden van het land. En dat levert op veel plaatsen regen op. Het duurt eigenlijk zo'n beetje de hele nacht, de geruime tijd regen. En daarbij wakkert ook de wind nog behoorlijk aan. Vooral in het zuiden van het land. In Zeeland aan zee een krachtige wind vanuit het westen, windkracht 6. En ook in Zuid-Limburg kan even een vrij krachtige wind komen te staan, windkracht 5. Verder daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 11 in het zuiden, tot zo'n 7 graden in het noordoosten van het land. En het noorden van het land daar blijft het ook niet droog, daar trekken enkele buien over vannacht.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 Vrijdag in het noorden enkele buien, maar vanuit het zuidwesten knapt het dan op. Het wordt 17 graden. In het weekend is het droog en rustig najaarsweer met overdag een graad of 18. En in de nacht en ochtend kans op mist de verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Ondanks de bui is toch een normale avondspits. Bij elkaar zaten er zo'n 130 kilometer file. Files staan uh, ja, mooi verspreid over de Randstad. Er zijn niet al te veel bijzonderheden. Een paar dingen vallen maar op. Een aanrijding op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij de Alvet Haardem-Zuid staat 8 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Geeft ook extra vertraging op de dagelijkse file richting Alkmaar. Voor knopen de staat 6 kilometer. Er wordt een kapotte auto geborgen op de A58 Breda richting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 zes over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op onze website een mooie interactieve spiksplinternieuwe tool... om te zien hoeveel van uw belastinggeld naar de verschillende ministeries gaan. Typ daar uw bruto-salaris in, dan heb je meteen het overzicht. NOS.nl. Blijft het netto-salaris over? Traditiegetrouw heeft het Nationaal Instituut voor Budget... voorlichting, het NIBUD, doorberekend wat de Prinsjesdagplannen betekenen... voor uw portemonnee. Gabrielle Betonviel van het NIBUD, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wie gaat er het meest op achteruit? Ja, het meest op achteruit uh, gaan toch wel de hogere inkomens. Uh, die uh, uh, hebben erg veel te maken met dat er verschillende belastingmaatregelen uh, uh, minder voordelig voor hen uitpakken. Ja, en ouderen? Ook ouderen is een groep uh, die er op achteruit gaat. Maar dat komt eigenlijk vooral door uh, alle, alle kortingen die op de aanvullende pensioenen uh, worden gehouden. Dus dat heeft eigenlijk niet heel veel met Den Haag te maken. Hoewel Den Haag natuurlijk wel zou kunnen repareren daarin. Ja. Zijn er ook huishoudens die er duidelijk op vooruit gaan? We zien dat uh, de plannen echt laten zien dat werken loont. We zien dat werkenden zonder inkomen en met een inkomen beneden modaal... dat zij er uh, echt op vooruit gaan. Werken zonder kinderen bedoel je? Ja, werkende zonder kinderen. U zei werken zonder inkomen. Oh. Vrijwilligers. Beetje okay. ja. te veel met inkomen bezig. En <laughs> We zien ook dat uh, uh, bij twee verdieners, het traditionele kostwinnergezin, waarbij de één werkt en uh, de één thuis blijft... dat zij uh, meer inleveren dan als allebei uh, de stellen werken. Ja, want als je dan al die samenstellingen naast elkaar legt... en die leeftijdscategorieën... Uh, kun je dan als diebe zeggen dat de pijn eerlijk is verdeeld? Nou, wat we wel zien is dat uh, echt voor het eerst gewoon veel minder inkomens in de min uitkomen. En uh, dus dat er ook veel uh, huishoudens zijn waarbij de koopkracht gelijk blijft. Um, en je kan natuurlijk, uh, zien we ook dat hoe hoger het inkomen, hoe meer uh, je inlevert. En wat dat betreft is het natuurlijk fijn voor de inkomens die uh, minder uh, hebben. Ja, want wat voor cijfers zie je daarin variëren? Het varieert van min 5,2 tot... Plus 1,3. Ja, wat betekent dat dan? Dat, uh, dat zijn de koopkrachtverschillen. En dat, uh, die min 5,2 is ook een, een, wel een apart voorbeeld. Dat gaat om iemand die uh, een vervroegd pensioen heeft. Dus nog geen AOW. En die heeft dan vooral te maken met die tekort op die pensioen. En daarom daalt die koopkracht uh, flink. Ja, het algemeen, algehele beeld, zoals u dat ook schetst... is natuurlijk dat de gemiddelde koopkracht van huishoudens... nu al jaren daalt. He, kunnen mensen dat nog wel hebben? Ja, de afgelopen vier jaar hebben we flinke dalingen gezien. En dit is eigenlijk het eerste jaar dat we zien... dat de dalingen dus meevallen en gelijk blijven. Uh, uh, natuurlijk zit iedereen te snakken om wat extra inkomen. En dat zit er gewoon nog niet uh, in. Uh, het is de vraag of mensen dit dit volhouden. We zijn heel erg blij al te zien... dat er niet weer forse dalingen zijn. Uh, maar bij groepen die het uh, al moeilijk hebben... bijvoorbeeld die gezinnen met kinderen... die gaan echt uh, dit jaar al, al iets meer voelen. Want ook zij uh, gaan er iets op achteruit. En dat wordt uh, in 2015 nog meer. En daar zijn we wel benieuwd naar hoe, hoe dat gaat uitpakken. Want voor die gezinnen, die hebben de afgelopen jaren... al heel veel uh, koopkrachtdalingen uh, gehad. De actuele doorberekeningen door het Gabrielle Gabriele Betanfield, dank u wel. Goedemiddag. Niet alleen sombere vooruitzichten op Prinsjesdag... er zijn vandaag ook goede berichten over de huizenmarkt. Augustus was een topmaat voor de meeste makelaars... met een gemiddelde stijging van 19 procent van het aantal verkopen. In de provincie Zeeland steeg het aantal verkopen zelfs met ruim een derde... zegt het kadaster. Verslaggever Matthijs Holtrop bespreekt de cijfers... in een ogenschijnlijk onverkoopbaar huis in Arnhem met de verkoopmakelaar. Hoe vaak bent u er al geweest? Ik denk al met al, een keer of tien... Aan de straatstenen niet kwijt raken? Nou, dat ben ik niet met je eens. Net de prijs verlaagd, dus ik hoop dat we nu vandaag het koper gaan vinden. Chanel Hermsen, die moet het allemaal gaan doen. Die moet het gaan verkopen. Goedemiddag. Hoi. Chanel, Goedemiddag. Hallo. hallo. Hallo. Hoi. Toon, hi. Ja, <laughs> ik ga kennissen. Hoi. Hoi. hoi. Heeft u eigenlijk al enig idee wat u precies zoekt in het nieuwe huis? Nou, wat wij heel belangrijk vinden, is dat er genoeg slaapkamers zijn. En uh, ja, voor ons is nu de locatie ook heel belangrijk. Vandaar ook dat we gaan verhuizen. Omdat we nu ergens zitten waar geen basisscholen bijvoorbeeld in de buurt zijn. En ja, onze dochter gaat nou hier in de buurt naar de basisschool. Dat is wel prettig als je dan uh, ja, dichtbij zit. Het is crisis in de huizenmarkt. Heeft u er al van kunnen profiteren op een of andere manier? Nee. Ik merk wel dat ons huis uh, moeilijker verkoopbaar is... voor de prijs waar we hem ooit voor gekocht hebben. Dus die is wel, uh, iets, ja, we hebben wel iets uh, lager in de markt moeten zetten. Ja, die moeten ook nog weg. Ja, die moet nog weg. Uh -oh. ja. ja, maar wat ik al zei, we hebben hem lager in de markt gezet. Dus wat dat betreft is er wel meer hoop. Dus het verlies wat u neemt, dat haalt u er hier weer uit? Dat hoop je. Ja? Ja. En je moet je oriënteren. Ik denk dat je de veel verschillende woningen moet kijken... om uiteindelijk de juiste plek te vinden. Ja, dus als ik u goed hoor, dan is die plek voor het geluksgevoel... veel belangrijker dan de cijfers over de woningmarkt. Dat denk ik wel, ja. Absoluut. U vaart uw eigen koers? Ik vaar mijn eigen koers. Er zijn in augustus, afgelopen augustus... 19 meer woningen verkocht dan in augustus vorig jaar. Mm -hmm. Is dat een trend die ook in Arnhem zichtbaar is? Ja, we hebben zelf wel een hele drukke maand gehad. Ik vind het moeilijk om te beoordelen of dat, dat voor iedereen zo geldt. Het heeft ook te maken met je woningportefeuille. Hoe gaat de huizenmarkt zich vanaf nu ontwikkelen, denkt u? Ik denk wel dat uh, kopers wat meer uh, vertrouwen krijgen... en daardoor die stap wel weer gaan nemen... De woonsituaties blijven veranderen. Mensen blijven een nieuw gezin ontwikkelen. Gaan uit elkaar. Hebben te maken met een overlijden. En dat betekent dat die situaties blijven veranderen. Dus ja, ik zou zeggen sla je slag nu. Ja. Dus die goede cijfers zijn voor u meer een goed begin... dan een daadwerkelijke kentering? Ja, absoluut. Ja, het is een goed begin. Nee, goed, Heel bedankt. en laten we... laten we even contact hebben. binnenkort. Het telefoonnummer staat achter in de brochure. We hebben één man en één vrouw ja, elkaar ondernieuw. Dus het is makkelijk kiezen. Hartstikke goed, bedankt. En als er vragen zijn, dan even bellen. Tot ziens. Heel veel succes bedankt. met uh, de zoektocht. Goed gedaan. Hoi. Leuke mensen. Eén type woningen lijkt niet te profiteren van de groei. Dat zijn appartementen. Die zijn moeilijk te verkopen omdat starters door de prijsdaling van de afgelopen jaren eerder voor een eengezinswoning kiezen. Javier Arnold, eh, econoom, we zijn eh, de maatregelen van kunnen we aan het doornemen. Als dus we nou even hierop inhaken, de woningmarkt. Eh, we kijken naar de eh, maximale hypotheekrenteaftrek. Die wordt stap voor stap verlaagd van 38% over 28 jaar. Dat gaat nou niet heel erg snel. Nee, het gaat veel te langzaam en, en wat nog meer is... Ik denk, ik denk dat het eindpunt niet logisch is, hè, die 38 procent. Dat is geen eikpunt uh, wat een vaste grond in de belastingwetgeving heeft. Dus ik denk dat uh, de burger toch behoefte heeft aan een duidelijkere stip op de horizon. De meeste economen zeggen dat je moet aansluiten bij de 30 procent van box Ja, het moet verder gaan dus. Ja. Maar dat is een stap te ver waarschijnlijk. Blijkbaar is dat nu een stap te ver. Ik denk dat het wel een heleboel onduidelijkheid zou wegnemen in de woningmarkt. Nu is die onduidelijkheid niet weggenomen? Nou, we horen nu veel uh, geluiden over stabilisatie van de woningmarkt. Maar dat zijn nog allemaal verwachtingen. We hebben verkoopcijfers die op en neer dansen. vanwege alle maatregelen die in het verleden zijn genomen. Overdrachtsbelastingen, hypotheekregels veranderen. Dus dat is heel moeilijk te interpreteren. L Laten we hopen dat het inderdaad stabiliseert. Maar, maar dat is nog een beetje pril om dat te zeggen dat het nu gebeurt. Precies, wat er in augustus is gebeurd. maakt nog geen zomer, zoals nee, de spreekwoord zegt. Het, uh, he. Hebt u voldoende hervormingsplannen gehoord vandaag. die het land. Uh, toekomstbestendig zouden moeten maken? Nou, waar ik weinig over heb gehoord, maar wat, waar wel wat over staat in, in de miljoenennota... Is, is de hervorming in, in het eurogebied. En de minister van Financiën besteedt veel uh, woorden aan de bankenunie. En ik denk dat dat misschien wel veel belangrijker is... dan een heleboel hervormingsplannen die we hier in Nederland hebben. Want uiteindelijk moeten we het in Europa stabieler maken... omdat we dan ook beter kunnen profiteren van de economische groei vanuit Europa. Ja, want wat blijft er dan liggen bijvoorbeeld? Nou, um, in, in Nederland denk ik dat op, op alle drie de grote dossiers... of je het nou hebt over wonen, arbeidsmarkt en pensioenen... Ook nog, dat, er, dat er stappen worden gezet. Maar het is een beetje ploeter in de modder natuurlijk... als je ja, geen meerderheid hebt in beide kamers. Uh, ik, ik denk persoonlijk dat op de woningmarkt... dat ze echt vrij gemakkelijk nog een, een fermere stap hadden kunnen zetten. Dat vind ik jammer. Had, hadden kunnen zetten, is niet gezet. Kijken we naar de arbeidsmarkt. De overheid regelt het eerste jaar. Uh, WW, werkgevers werknemers, moeten zelf het derde jaar regelen. Ja, dat je daar wat mee doet ook heel logisch. Dat je het ontslagrecht hervormt ook. Maar ik vind het tegelijkertijd ook verstandig om midden in een recessie daar even mee te wachten. Omdat je niet wil dat werkgevers de gelegenheid gebruiken om, om massaal oudere werknemers te lozen, om het zo maar te zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar een beetje tij, de tijd voor neemt. Maar hoe, hoe kunnen we dan die hervormingsplannen, die toch wel degelijk zijn aangekondigd, typeren? Eh, als ze dus niet in uw woorden toekomstbestendig zijn? Nou, wat je iets meer wil is een stip op de horizon. Hè. Wat is het eindpunt en hoe werken we daar naartoe? Zijn ze goed genoeg voor het heden? En morgen? En ja, de, de, de begroting staat erg uh, in het teken van het heden. Uh, dat wil zeggen de begroting van 2014 en de 6 miljard en, en Brussel tevreden houden. Dus uh, dat is jammer. We gaan het later deze uitzending uitgebreid hebben over Nederland en Europa. Ivo Arnold, tot straks. Nou, eerst naar Jurlanden van der Velden bij de AWB. Waar staan de files. Op zo'n uh, 40 plaatsen bij elkaar, Tim. Niet al te veel bijzonderheden. Ik pik er even de drie langste files uit van het moment. Uh, dus de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooi meer en Eembrugge bruggen langzaam rijden over 12 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knopend Klein Polderplein en Delft 11. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knooppunten de Ketelplein en Terbrechtseplein 9 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland met Tim Overdijk En met Martin van Rij, goedemiddag. goedemiddag. Staatssecretaris verantwoordelijk voor de langdurige zorg, want daar gaan we het nu even over hebben. De koning zei vanmiddag in zijn troonrede dat we meer naar een participatiestaat moeten gaan... in plaats van de klassieke verzorgingsstaat. Op dat gebied, wat betekent dat concreet voor chronisch zieken en gehandicapten? Nou, voor veel chronisch zieken en gehandicapten betekent dat misschien niks... omdat de meest kwetsbare mensen in de samenleving natuurlijk ook ondersteund moeten worden. Kijk, we moeten de komende periode natuurlijk hele moeilijke keuzes maken... om de zorg ook houdbaar en betaalbaar te houden voor de toekomst... voor onze kinderen en voor onze ouders. En dan moet je keuzes maken. En wat we nu zeggen is van ja, die lichte vormen van ondersteuning... Eh, zou het dan niet goed zijn om te kijken wat we daar zelf kunnen oppakken... om juist die zwaardere vormen van zorg om die zoveel mogelijk overheen te, te houden. En dat is een belangrijk uitgangspunt voor, voor ons beleid. Toch to, even terug naar die participatiestaat, die plaats van de verzorgingstaat. Dat, dat, je, je zou denken dat heeft ook gevolgen voor mensen die uh, langdurige zorg nodig hebben. Nou kijk, dat um, geldt inderdaad ook wel voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in een uh, instelling. Waarin het uh, niet goed zou zijn als je in een instelling zit... en dat er dan helemaal niet meer naar je omgekeken wordt. Om het even simpel te zeggen. En daar ben ik ook een groot voorstander voor. Dat we ervoor zorgen dat instellingen bijvoorbeeld zelf ook rekening houden... met mantelzorg die er was en vaak ook is. En hoe verwanten over een uh, cliënt of een patiënt uh, denken... en hoe je die kennis en kunde betrekt bij de langdurige zorg ook in een instelling... En dat betekent dat we dus niet zo scherp moeten nadenken over... dan is het thuis en dan zijn de in instellingen, daar zijn grote verschillen. Participatie betekent niet alleen maar verzekeringspremie betalen... maar ook omkijken naar de mensen. Ja, maar hoe dan ook, er gaat veel veranderen, met name ook in de zorg. Maar veel geld pas vanaf 2015. Hè? Um, betekent dat dat 2014 voor u en de sector het jaar van de voorbereiding wordt? Ja, er zijn eigenlijk drie grote terreinen... waarop heel veel voorbereiding nodig is. Dat is de hervorming van de jeugdzorg... waarin we veel meer mogelijkheden aan de gemeente geven... om behandelen en beschermen en dat in één hand te brengen. Twee is de voorbereiding van de nieuwe wet... die regelt welke taken de gemeente hebben... op het gebied van de ondersteuning en participatie. Zeg maar de nieuwe WMO... En de derde wet die we dit 2014 aan de Kamer willen sturen, is de nieuwe AWBZ, Die anders gaat heten, maar noem het maar even nu de nieuwe AWBZ, Die gaat over de langdurige zorg. En stuk voor stuk zijn dat echt enorme veranderingen. Een stuk voor stuk afkortingen. Ik denk dat veel mensen Precies, die dat eraan ja. zien komen, dat die wellicht wel wat angst en zorgen daarover hebben. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de angst bij veel mensen, juist op die gebieden, want mensen weten waar ze we het hebben, wordt weggenomen, die angst? Nou, ik snap best dat er ook natuurlijk onzekerheid is. Maar een van de belangrijkste uitgangspunten is dat we veel meer naar de persoonlijke omstandigheden gaan kijken. Kijk, als het gaat om participatie in ondersteuning of uh, begeleiding, dan is het niet goed om uh, iedereen... dezelfde rechten toe te kennen, want dat doet juist onrecht... aan de verschillen die er tussen mensen zijn. En dat betekent dat we vooral op dat terrein gaan zeggen van... zorg er nou voor dat er een overheid dichtbij is, de gemeente... die de mensen in de ogen kan kijken en veel beter kan kijken... wat is nodig en wat is niet nodig, wat kun je zelf... en waar moet je steun uh, voor hebben. Dus daar maken we meer uh, maatwerk voor mogelijk... dat we rekening houden met de passende zorg voor iedereen. Maar voor zware zorg voor kwetsbare mensen, instellingszorg... moeten we ook zorgen dat dat in de toekomst goed gaat. Daar hebben we ook een wet voor nodig. Nou, die, Dat hele stelsel waarin we aan de ene kant... gemeenten meer waarborgen geven, meer mogelijkheden geven... om zeg maar, rekening te houden met individuele omstandigheden... aan de ene kant, en zorgen dat er kwalitatief goede zorg in de instelling is. Maar dat met name nou op dat zorgen. gebied, op het gemeentengebied... zijn er nogal wat zorgen, dat veel mensen zich achter de oren gaan van als dat maar goed gaat. Ja, dat snap ik ook wel, omdat mensen zeggen van ja, ik weet nu wat ik heb... en straks uh, weet ik niet wat ik krijg als de gemeente uh, komt kijken. En wat zegt u dan nu tegen die mensen die denken van dat zou wel eens fout kunnen gaan? Uh, ik denk dat het heel goed zou zijn om veel meer rekening te kunnen houden... met je persoonlijke omstandigheden, dan pas kun je passende zorg geven... en niet een zogenaamd recht voor iedereen die niet passend is voor de individu. Ja, uh, Verwacht u dat er nog veel zal worden aangepast? Want uh, er is natuurlijk veel meer, meer kritiek ook hier aan de overkant in de Tweede Kamer op de aanpassingen die gemaakt gaan worden. We zijn voortdurend in overleg met het veld, met cliënten, met gemeenten, met verzekeraars. En dit kabinet wil plannen maken, maar wil ook luisteren naar de samenleving. Maar dat doet dat al een tijdje. Volgens mij zijn die plannen nu al bekend. En dat betekent ook dat we dit jaar al die wetten naar de Kamer gaan brengen, waarin rekening schouden met alle geluiden die ik erover gehoord heb. Oké, hard werken voordat het in 2015 kan worden ingevoerd zoals u dat wil. Straks de Martin van Rijn, dank u wel. Graag. gedaan. Jeroen, uh, de jager bij die Prinsesborrel ergens verderop in Den Haag, de grote markt meen ik. Hè? Je had het, uh, we hebben het uitgebreid nu ook gehad met de staatssecretaris over participatiestaat. Jij bent uh, daarmee ook op pad gegaan. Hoe is die term bij jou gevallen? Nou ja, uh, dat is misschien wel goed, om, want wij denken nu allemaal dat dat een nieuwe term is, participatiesamenleving. Maar Desiree, die wees mij erop, dat het helemaal niet zo is, want... Want uh, daar is balkende eigenlijk in uh, 2004, denk ik, ongeveer mee gekomen. Uh, participatie betekent uh, dat je met, ja, mensen vraagt om deel te nemen aan de samenleving... om voor elkaar te zorgen, uh, zodat er minder voor de overheid, van de overheid wordt verwacht. Deed hij dat, denk je, vanuit dezelfde ideologie als dat nu gedaan wordt? Nee, ik denk dat dit een manier is om ook te bezuinigen. Uh, het werd ook aangehaald bij de gezondheidszorg... dat men uh, meer voor ouderen uh, en buren gaat zorgen... Uh, dus nee, het is uh, vanuit een andere grondslag, namelijk bezuiniging. Ja, uh, ambtenaar bij uh, de gemeente Den Haag, participeren. Wat zou dat... Wie moet er gaan participeren eigenlijk? Heb je enig idee waar ze op doen? Ik denk dat iedereen op den duur wel een uh, steentje meer bij zou moeten dragen dan dat men nu doet. De overheid moet toch echt een stapje terug doen? Zie jij dan veel mensen die niet deelnemen? Ik persoonlijk, om heel eerlijk te zijn, niet. Maar ik kan me wel voorstellen, vanuit mijn rol bij de overheid... zie ik bijvoorbeeld wel mensen die net iets meer bouwen op een overheid... die ja, toch echt de oude verzorgingstaat nog verbeeld. En ja, dat wordt minder. En hoe zouden ze dan moeten gaan deelnemen? Wat zou jij bijvoorbeeld kunnen doen om nog meer deel te nemen? Ik kan me voorstellen dat ik zelf ook meer aan vrijwilligerswerk ga doen. Ik kan me voorstellen dat ik zelf eerder de, de handschoen oppak... in de zorg voor mijn ouders op het moment dat daar iets mee gebeurt. Is dat ook iets voor jou, Anne? Jij bent student nu. Uh, meer participeren, doe je dat eigenlijk al? Ja, ik denk persoonlijk dat ik het al doe. Ik doe wel vrijwillige dingen en ik help mensen wel als ze het moeilijk hebben... met bepaalde zaken, maar ik heb er eigenlijk nog nooit zo stil bij gestaan... of wat mijn mening daarover is en of ik het belangrijk vind. Vond je, deze reden dat het voldoende uit de verf uh, kwam in de troonrede... wat het kabinet ermee bedoelt? Nou, het werd vooral bij de gezondheidszorg uh, ho ja, hoofdstuk of onderdeel aangehaald. Uh, maar uit cijfers blijkt dat vooral uh, oude mensen uh, te zorgen. En dat met name voor hun partner. Uh, dus dat is wel, daar wordt veel van gevraagd. Uh, en merendeel daarvan is ook vrouw die voor hun man zorgen. Uh, dus ik denk ja, als je zoveel druk op die mensen legt, is dat misschien goed om te vragen van de maatschappij om voor anderen te zorgen. Maar om het bij één doelgroep neer te leggen, namelijk gezondheidszorg en mantelzorg, ja, vind ik een mindere uitwerking van uh, wat... Het moet eigenlijk meer uh, neergelegd worden bij mensen zoals jullie, de jonge mensen. Ja, dat je van mensen vraagt inderdaad om in hun buurt uh, of wijk actief te zijn, uh, voor anderen te zorgen. Uh, en natuurlijk kan daarbij zijn dat je bij oude mensen een kopje koffie gaat drinken. Maar uh, om daar een hele goedkope bezuinigheidsmaatregel uit te slepen... vind ik gewoon een slecht idee. Oké, okay, tot zover weer even Tim. Uh, na zesde, uh, nog een laatste ronde uh, met dit vaste panel eigenlijk... met Anne, uh, Jaap en Desiree over de concrete maatregelen... en wat die betekenen voor de jong professionals... die hier aanwezig zijn bij deze borrel. Jeroen de Jager, het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Het de troonrede en de presentatie van de miljoenennota zijn voor veel Nederlandse media het belangrijkste nieuws. Premier Rutte perst olifant door het sleutelgat, concludeert econoom Matthijs Bouwman op de website Z24. En dat is een oude term die op de beurs werd gebruikt om geruisloos grote hoeveelheden aandelen te verhandelen. 6 miljard euro bezuinigen en hopen dat de economie daar niets van merkt, is daarmee te vergelijken, vindt Bouwman. De Belgische omroep VRT vindt de persoonlijke boodschap... van koning Willem-Alexander het belangrijkste nieuws. Het is de eerste troonrede van Willem-Alexander... en ook voor het eerst sinds 1887 dat die is voorgelezen door een koning. En sinds ruim tien jaar werd ook de tweede troon weer gebruikt... voor koningin Maxima. Omroep Gelderland ontdekte dat die troon exact lijkt... op de troon waar Sinterklaas altijd op zit, in Harderwijk. En het blijkt inderdaad een oude troon te zijn uit de Ridderzaal... en daar zijn ze in Harderwijk trots op. Ja, als je in een troon bouwt, moet je zo'n troon bouwen... Moet je ook kijken, dit is, als je dit houts gaat bekijken, dat kan niet bij de gamma kopen. Het, de kwaliteit van het stofje ook, de eromheen, de kinderen kunnen daar dus gezellig allemaal bij zitten. Sint komt hier in het hoekje te zitten en met uh, de kinderen naast hem kunnen papa en mama kunnen de meest mooie foto's maken. Van Koning Sint. NSI Handelsblad heeft naast alle reacties op de miljoenennota... ook een uitgebreide illustratie met de betekenis van al het ceremonieel... tijdens de rijtour. De samenstelling van de stoet is al hetzelfde sinds 1815. En dus wist u ongetwijfeld al dat de nationale politie meereidt met het bonte paukenpaard en acht trompetters, om er eens iets te noemen. In Oostenrijk heeft een stroper vier mensen doodgeschoten. Toen politieagenten hem betrapten, begon hij op hen te schieten. Later schoot hij ook een ambulancebroeder dood... en dwong hij een agent om hem naar zijn huis te brengen. Sindsdien houdt de man zich schuil in zijn boerderij. Vanuit daar schiet hij voortdurend op de omgeving. Oostenrijkse media weten niet of hij alleen is... of dat hij ook nog mensen in gijzeling houdt. Es ist ja nach wie vor ungewiss, ist der Mann alleine in diesem Haus oder befinden sich dort weitere Personen. Ein Polizist wird ja vermisst, da ist unklar, ob dieser Polizist sich bei dem Verdächtigen... Aufhält, uh. Zojuist is bekend geworden dat de vermiste agent ook is doodgeschoten. De politie heeft het huis omsingeld en aan de media gevraagd... om een radiostilte in de hoop contact met de man te krijgen. Volgens de Oostenrijkse televisie is de man zwaar bewapend. De man is uh, bewaffnet met een lang geweer En uh, deze waffe durfde zeer gevaarlijk zijn. Projectielen van deze waffe zullen, zo so hoort men, sogar schoeswesten van koperbeamten durchdringen. Also, hij is zeer en wordt als gevaarlijk Het beroemde Amsterdamse bordeel Jabjum opent zaterdag de deuren weer als museum. Het wordt geen bordeel- of seksmuseum, maar gaat inzicht geven in het mysterie rond de voormalige seksclub, zegt een woordvoerder in het parool. De eigenaar van Jabjum had plannen om het bordeel te heropenen, maar hij kreeg geen vergunning omdat je verdacht wordt van witwassen. Maar die regels gelden niet voor musea. En dus kunnen we niets doen, zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.